Oud doelman en voetbaltrainer Frans Curver is overleden. Als trainer promoveerde Curver met vijf clubs in totaal zes keer naar de Eredivisie. Geen andere trainer deed hem dat tot nu toe na. Curver debuteerde als prof in 1959 bij Citardia. En daarna vertrok hij naar MVV waar hij tot 1974 onder de lat stond. Hij speelde meer dan 400 wedstrijden in de Eredivisie. Frans Curver is 87 jaar geworden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 Autobedrijf Zandvoort. Ook robert op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 En natuurlijk de kerstmarkten die zijn weer begonnen. In Amerika beginnen ze er al in november mee, meen ik. Maar Nederland de supermarkten zijn altijd erg vroeg met kerst. Witte Klaas is een beetje, ja, toch een beetje, ja, niet meer van deze tijd blijkbaar. Komen uren, hoop, lekkere muziek. Daarom zit u aan uw radio gekluisterd, oud-Hollandstalige muziek.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 Minder leuk. Sommige mensen zeggen ik geniet nog steeds wat leef. Maar gezondheid is toch wel de nummer één, denk ik, wat mensen allemaal wensen. Dat we gewoon allemaal gezond zijn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 Als je naar de zon bent, zeg ik altijd maar.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 niet ver hier vandaan, heeft geluk me omringd al die jaren. Tussen bloesem en bomen kon ik zorgeloos dromen. En geluk kon ik daar al gaan sparen.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 Denk weer terug aan het station waar mijn leven toen begon. Waar de trein voor het eerst toen ging rijden. We kenden vreugde en pijn, ik zal er dankbaar voor zijn. Nu ben ik groot, maar eens was ik klein.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 Echte winter, hopens dat die nog bestaat. Een pop van sneeuw met zwarte ogen en een bezem in zijn hand. Rijen van gebogen staatsers in een holland. De schuur daar staat vergeten, een verroeste arresleeft en hun oude Friese schaatsen, haal ik nooit meer naar de heen. In de kast ligt nog een ijsmut, een uit grootvaders een tijd. Want de echte goede ijspret zijn. Benieuwd.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 En een dik bak sneeuw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 ...regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker... ...en het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017... ...een ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkscomiek. En af en toe zit ik wel eens te kijken op het internet. Bij YouTube noemen ze dat. Dan kan je oude afleveringen kijken. Nou ja, eigenlijk alles wat met films en opnames te maken heeft... ...kan je dat bekijken. En ja, oude shows van André van Duin en Corrie van Gorp, ja...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 Nederland die heeft de bal, 1980 was voor het voetballen. Nou, zo heeft hij een heleboel grote hits gemaakt. Het Pizzalied, 1993. En de, de balletjes van de koningin, 2009, behoren tot zijn grootste hits. En hij heeft ook kerstliedjes gemaakt. Hier hoort hij nu André van Duin met de kerstmetal. Op dit plein geven mensen aan elkaar de beste wensen. Een simpel gebaar, zonder gevaar. Ja natuurlijk, ja natuurlijk, ook het komend jaar is het Bispelskoop. Het nieuwe jaar wordt vast heel avontuurlijk. Met werk voor iedereen, dat is wat ik hoop. En het nieuwe jaar geeft weer een rot knal. Omdat ik van mijn fiets val. Al klinkt het ook raar. Ik wens u een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Ik wens u een kerstfeest.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 zo is het ook meneer. als je me daar niet vertrouwen kan, dan blijf je er nergens meer. Stel maar voor, er breekt ergens een brand uit, in de brandweerluis steken geen hand uit. De politie komt ook, maar bij het zien van de rook rijd hij haastig de andere kant uit. Dan zeg ik, het wordt tijd voor een andere overheid.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 Ze denken vaak een kroegmas. dat is een brok graniet. Immuun voor mogerslagen, een vreemd soort parasiet. Geen grijntje meer geen kringbioekjes moe.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 Ik heb achter de tapkast een de huid Ik ben die leuke grapjes die als alsmaar moppen spuit En als men mij beledigt dan lach ik zelf wat hardst Maar ja de kruik, ja de kruik Ga net zo lang te water tot die barst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 Maar van de kroeg is ook een min... Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder rubbel in de darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen, en dat is vissen.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 De vogels hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En dat kan je in feite geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef je dom bezit en niet om broodbeleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kennen, missen: Vissen.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 En de moeder van uh, Johnny de Mol, hè? Die hoort er nu solo met klink, klingeling. Toen was er volgens mij nog een heel klein meisje. Klink, klokjes, klingelingeling. Klink, klokjes, kling. Laat de kerstboom glanzen. Laat de kinderen.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 Doe het zelf met nauwde schaar Is dat nu niet wonderbaar Twee halve om en één tartaar Een liefdadigheidsbazaar Wilde aan het gouden paard Oei hoe een staat je Moeder is de koffie klaar Kijk er loopt een adelaar Is hier ook een abattoir Was en klapszikaar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 we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan want want Een zij, je moet zijn, lang blijven we wat slapen En we kunnen we dan zien als ik dichtlaat Maar toch het tijdje is voetbal, want hij zal ons ontlaten Nou op zijn, dan dan dat op, zien, zou je een zijn We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan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 bal en de praten Nou dacht nou dat tot ziens je je gaatje goed. We rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer Op zijn, op zijn, op Kunnen er niet blijven? Kunnen we niet langer blijven staan? Op zijn, op opzij op zijn. Op zijn, op zijn, op zijn. Maak pas, maak pas, maak pas Wij hebben een ongelofelijke Op zijn, op zijn, op zijn. Want wij zijn Wij wij hebben maar een paar minuten tijd.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 Dat nummer en uh, als ik kon toveren, dat zijn eigenlijk een beetje mijn favorietjes uh, van Herman van Veen. Daar nou, heeft hij er nog veel meer natuurlijk... maar dat zijn uh, twee van mijn grote hits. En daarvoor hoort u Dokter Anders P. met de Dode Rit. En de volgende artiest is geboren in uh, Nuli-surzijde... op 29 augustus 1933 en overleden in Amsterdam...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 Vecht, help, bid, lach, werk en bewonder. Luistert u maar. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met het de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het de dichtgeslagen boek.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 gaan een In de Jordaan. Waar de ballonnen voor de ramen staan. En de Tot zover het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. ZierfM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.